NOS Nieuws van 12 uur. Joris Stubenitski met het NOS Journaal. De oorzaak van het ongeluk in Stieltjeskanaal in Drenthe, waarbij vier doden vielen is bekend. Een auto belandde zaterdag in het water, doordat de rem van de aanhanger kapot was, zegt de politie. Toen de bestuurder remde, botste de aanhanger tegen de auto, die daardoor het water werd ingeduwd. Groot-Brittannië krijgt vandaag een nieuwe premier. Vanmiddag ontvangt koningin Elisabeth zowel de vertrekkende premier Cameron als zijn opvolger Theresa May. Waarschijnlijk presenteert May vandaag al haar nieuwe kabinet, waarin volgens Britse media veel vrouwen zitten. Om het lerarentekort op te lossen staan gepensioneerde leraren steeds vaker voor de klas, staat in NRC Next... Het aantal 65-plussers op middelbare scholen was in 2011 ongeveer 280. Vorig jaar waren het er ruim twee keer zoveel. Vooral in grote steden zoeken scholen extra leraren. China waarschuwt Amerika voor conflicten nu China geen recht meer heeft op eilanden in de Zuid-Chinese zee. Het permanente hof van arbitrage heeft bepaald dat de Chinezen geen aanspraak kunnen maken op een deel van die zee dat ook door de Filipijnen wordt geclaimd. De Chinese ambassadeur in de VS wil wel in gesprek om een oplossing te vinden. Als het aan winkeliers ligt, wordt bedelen verboden. Volgens Detailhandel Nederland hebben winkeliers steeds meer last van bedelaars in binnensteden. De organisatie zegt dat het meestal mensen uit Oost-Europa zijn die er hun beroep van hebben gemaakt. Soms staan er criminelen op de uitkijk om te kunnen zakkenrollen, zegt Detailhandel Nederland. Er komen weinig bestellingen binnen voor het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, de Airbus A380. Luchtvaartmaatschappijen lijken meer interesse te hebben voor nieuwe, kleinere vliegtuigen. In de Super Jumbo kunnen meer dan 500 mensen. Airbus heeft er tot nu toe zo'n 200 geleverd en verwachten veel meer orders. Het weer, wolken en buien trekken vanmiddag langzaam naar het oosten. Dan wordt het in het westen droog, het wordt 18 tot 20 graden. Morgen minder buien, meer zon en een graad of 18. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De verbindingsweg tussen de A10 en de A1 richting Amersfoort... is dicht door een geschaarde vrachtwagencombinatie. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de A2 en de A9. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, het is inderdaad C.F.M. luncht. Goedemiddag, goedemiddag Willem. Goedemiddag, goedemiddag. We zijn even, de jingle is even zoek zeg maar. Ja. Dus hebben we zelf maar even iets in elkaar gezet. Ja. <laughs> dit is dus de, de Muppet Song als ik, opening. Het kwam, het kwam wel wel bekend voor. Ja. Ja. Welkom Willem. Ja, welkom. Jij ja. bent vandaag mijn rechterhand. Is het zo? Ja. Oh god, oh god. <laughs> nou, ik heb er eigenlijk, eigenlijk heb ik er niet zoveel tijd voor, want uh, ik ben druk op zoek naar, naar hoe heet die dingen nou? Pokemon's. Oh God! Ik zag er net de vier in de keuken zitten. Eentje werd koffieapparaat. Nou, dat wordt me dan te gek. Hè? Weg, wegwezen daar. <laughs> ja. Je moet ze gewoon door, door de rug gooien. Ja, we maken er wat leuks van vandaag. Ja, welkom, luisteraars. Wat gaan we doen vanmiddag? Wat gaan we doen vanmiddag? Wij nee. hebben... Uh, wat hebben wij vanmiddag? Eigenlijk, um, dat is mijn tekst ja. helemaal niet. Nee, om half één, half twee het nieuws. Ja. regionaal nieuws en uh, agenda en het weerbericht. Ja. En uh, na een uh, hebben we ook nog een gast... Die geeft een hele mooie prijs weg. Oh, is dat zo? Voor een ja, festival. Wie? Festivari. Festival. En dat is de Tim van Es. Die komt straks bij ons aanschuiven. Geen Pokémon, hè? Nee. Nee, oké. Okay. Want ik, ik zal je vertellen, die raadje, die, die is nu een paar dagen uh, um, ja, een beetje in de media. En ik ben er nu al zat van. Ik ook. Nou ja, ik word er voor die rotzooi. We gaan maar gauw, gauw beginnen, denk ik. Wat denk jij? Ja, vind ik ook. Oké. Okay. Ik wil een sink. Ik wil een schou. Ik wil een screeper.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 Ik zie dat jij al aan je broodje zit. Ah, mocht je willen? <laughs> nou, dan weer een stukje de lucht in, denk ik. Blijven goed. Wind Noordoost, startbaan 03. Bis hier hoor ik die motoren. Wie een pijl ziet ze voorbij. En het dreunt in mijn oren.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 Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren. Nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen sagt man Lieben darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Dann ist alles still, ich gehe. Regen durchdringt meine Jacke. Irgendjemand kocht Kaffee in der Luftaufsichtsbaracke.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 Hörde ja, was ons groot en wichtig erscheint. Plötzlich, nichtig en klein. Ja, dat was Reinhard Mai. En uh, Über den uh, Wolken, een oud nummer trouwens. Maar goed, het brengt, wat bij, het brengt bij mij toch wel weer het vakantiegevonden boom... En, uh, ja, dan kun je zeggen van, ja man, zit niet zo te zeuren, je bent al geweest, je bent naar Curaçao geweest. Ja, nou en, ik heb er geen probleem mee. Ingrid, ben jij al weg geweest? Nee, ik moet nog. Oh, En ik weet nog niet of ik uh, weg ga. Hangt een beetje van het weer af. Ik heb gehoord dat wij, uh, wij krijgen een, uh, sorry voor het gekraak van de stoel eventjes. <laughs> ik, weet, ik weet niet, wat, wat is er met die stoelen? Nou, die, die, ik, sorry hoor, die Pokémon's, ik word er helemaal gek <laughs> van. Ga weg! Ik weet het niet. Of Maurice Mulder, die zit, die zit te kloten aan de sier. Nee, vergeef mij mijn woordkeuze. Ja. Maurice, als je luistert, kappen ermee. Ja. <lacht> nee, maar ik, uh, ik heb geen idee wat, uh, wat, wat, wat voor weer wij krijgen deze zomer. Het, het weekend wat goed, ja. geloof ik. Volgende week ook. Volgende week ook. Maar dat zeiden ze vorige week ook, dus... Uh... <lacht> ja. Maar ja, goed, ik vraag me ook af. Iedereen die zegt altijd, als het regent, oh, het is slecht weer. Waarom is regen slecht weer, denk ik dan? ja. He, het is beter als het koud is en droog. Is dat zo? Ik vind van wel persoonlijk. Koud ja, en droog? Anders en... moet je een paraplu meeslepen. En als het koud is, dan, nou, dan doe je wat dikkers aan en klaar. Ik heb... naar buiten. Nou, dan zeg je wel: koud en droog. Ik heb één keer in mijn bodypainted suit over het strand gelopen. <lacht> met koud en droog weer. En nou, ik kan je vertellen: het is, uh, <lacht> het is niet mijn ding. <lacht> ik zeg ook: dan moet je wat dikkers aan het kleuren. <lacht> oh, dat oh was het. Ja, nou ja, ik dacht van: nou ja, goed. Als de eerste dag van mijn leven zo moet beginnen, dan uh, nee. <lacht>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 Quero ver iedereen na pista bailar. Sigurun, Amalutjan, ama Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Sigurun, Amalutjan, segura Jan, Ama Jan, Jan, Jan, Sigurun, Amalutjan, Sigurun, Jan, Jan, Jan, ama Jan, Sigurun, Amalutjan, Sigurun, Jan, Ik Chaan. Seguro chan, chan, chan, chan Un jour un hérétique, par des ronces le conduit Mais notre père, Dominique, par sa joie, le convertit Dominique, et Mécanique s'en allait tout simplement Routier, pauvre et chantant En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu Il ne parle que du bon Dieu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 ja, je hebt van die momenten, dan zit je aan het eind van een nummer... en uh, dan wil je wat zeggen, dan vergeet je de schuif open te zetten... en dan zit je daar als een letterloze mompelaar. Geen mens snapt dat, Ingrid ook niet. Nee. Jij niet, hè? Helemaal niet. <laughs> nou ja, goed. We hebben nog vijf minuten voordat we uh, uh, het nieuws gaan doen. En de agenda. En het, uh, het weer. En het. Uh, oh mijn god, wat een programma hebben we weer. Wij zijn druk, hè? Wij zijn. Uh, hoezo, wij? <laughs> hoezo? Wij? <laughs> Jij mag op de jingles letten. <laughs> oh ja, dat was het. Dat was het. Dat was het. Nou ja, goed. We hebben nog vijf minuten te gaan. En uh, we gooien dan even een oudje tussendoor. Denk ik. Ja, toen de mams en de papa's. Dedicated to the one I love.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 Mama's en de papa's. En, uh, ja, het doet mij toch altijd weer een beetje denken aan de tijd dat ik. Uh, jong en onbedorven was. en. dat ik niet zo grijs was. We gaan naar de agenda. En dat doen we vanmiddag met Ingrid. Ingrid, je ja, hebt De agenda nu al. Oké, okay, donderdag 14 juli is er op Barthuisplein bij het Casino in Zandvoort. een presentatie van negen DTM-coureurs en de officiële DTM Grid Girls. Dit als voorproefje op het DTM-weekend. Op het programma staan publieksinterviews en handtekening- en fotosessies met de coureur. Ook zijn officiële DTM safety cars aanwezig. Het begint om 3 uur en eindigt om 4 uur. Vrijdag 15 juli van 4 tot 10 uur s is er weer een toeristenmarkt op het Gasthuisplein in Zandvoort. Met gezellige kraampjes die hierop gericht zijn toeristen te laten genieten van een Zuid-Europese sfeer in onze badplaats. On Air Events heeft als doel volgend jaar de markt ook in de maand augustus laten plaatsvinden. Vrijdag 15 juli bij Strandclub AC nummer 12 in Zandvoort is het morselavond. Deze oh. worden tussen 6 en 8 geserveerd met brood, salade en sausjes... en zijn bereid op een klassieke of op Spaanse wijze. Als je morselen niet lekker vindt... dan wordt er voor jou een saté of biefstuk van de barbecue geserveerd. Ook voor vegetariërs is er een heerlijk alternatief. Bitterballen? DJ Willem Bruis zal lekkere muziek voor jullie draaien. Oh. Reserveren kan op 06 76 00. Zaterdag 16 juli vanaf 8 uur is het Tropicana Festival in het centrum van Zandvoort. Er is live muziek op diverse podia in de Haldenstraat, Kerkplein en het Dorpsplein. Er is onder andere een optreden van de bekende Zandvoortse zangeres Luna. De toegang is gratis. Het is druk het weekend vrijdag 15 tot en met zondag 17 juli... is het DTM-spektakel op het circuitpark Zandvoort. De line-up voor het DTM-evenement is weer ijzersterk. Geniet van wedstrijden van DTM via Formule 3... Porsche Carrere Cup, Audi Sport TT Cup en TCR Benelux. Aanvang 10 uur, einde 7 uur. Kaartjes zijn te bestellen via de DTM-website. Zaterdag 16 en zondag 17 juli ook nog het Haarlem 105 en ZFM zomerweekend. Tussen 9 en 8 kun je bij het strandpafioen De Haven van Zandvoort, nummer 9, zien en horen hoe radioprogramma's worden gemaakt. Kom samen met ons genieten van lekkere muziek, het mooie weer en het heerlijke strand in Zandvoort. Dit was de agenda. Dit was de agenda alweer. Dat, uh, dat ging weer heel erg snel met jou, hè? Ja. Oh god, en nu moet ik omschakelen natuurlijk. Ja, dames en heren, beste luisteraars. En ook hebben... een nieuwsbericht natuurlijk. Wij hebben hier namelijk uh, van die... Uh, ...Pokehontes uh, verhalen, weet ik veel wat. En die zijn met die jingles bezig geweest. En wat hadden we nou dan? Het nieuws. Oh? Uit de regio. Het nieuws uit de regio. Nou, ik ga eens kijken of ik die kan vinden. Ja. Ja, is dat hem? Ja, helemaal ah. goed. Dat was de agenda. Dat was de agenda, dames en heren. Jawel. Oké. Okay. Oh, heel gaan heel... het nieuws doen. Wat denk je daarvan? Heel af en toe voel ik een diepe psychische <laughs> moeheid opkomen... die nauwelijks te onderdrukken is. Dit is zo'n moment. Gisteren kwam het RIVM met de schokkende melding... dat de Nederlandse Europese kampioen zijn in discipline zitten. Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlander gemiddeld 8,7 uur per dag zit. Aan langdurig zitten kleven behoorlijke risico's. Allereerst kun je daarbij denken aan overgewicht... wat in veel gevallen weer de oorzaak is van chronische aandoeningen... zoals hart- en vaatziekten, hoogbloeddruk bloeddruk en diabetes. De slechte effecten van zitten op het lichaam... zijn volgens onderzoekers niet te compenseren met een uurtje sporten. Het is net zo onlogisch als denken dat je de gevolgen van een roken... van een pakje sigaretten per dag kunt elimineren... door elke avond een uurtje frisse lucht in te ademen. Het kan een oplossing zijn als we ons werk bewegend kunnen uitvoeren. Vanuit die gedachte is de Treadmill Desk ontwikkeld... Dit is een staanbureau dat is geplaatst op een loopband. Op die manier kun je rustig lopen op de band... en gelijktijdig typen, telefoneren en vergaderen. Natuurlijk zijn er ook andere manieren om het lichaam meer beweging te gunnen. Denk aan het gebruik van de trap in plaats van de lift. Geen koffie kan op het bureau, maar voor ieder bakje lopen naar het apparaat. Of een sociale wandeling met je collega's in de middagpauze. De gemeente Zandvoort wil graag meer wijsjes voor het carillon. Een idee is om muziek te laten horen... wat iets met Zandvoort, zee, strand of duin te maken heeft... We gaan naar Zandvoort al aan de zee, is door de gemeente zelf genoteerd. De wijzes moeten goed in het gehoor liggen, mogen niet kwetsend zijn... en niet bedoeld voor propaganda of reclame. Alles kan. Pop, klassiek, modern, musical, Nederlands en buitenlands. Het is bedoeld voor jong en oud. Iedereen kan zoveel suggesties doen als hij maar wil. Graag voor 13 augustus ideeën sturen naar e-mailadres carillon@zandvoort.nl en dan zal ik even spellen. c a r i l o n op 1 september zal de selectie bekendgemaakt worden. Wethouder Gert-Jan Bluis, Nieuwweef, directeur Leo Sanders... en medewerkster van de gemeente Zandvoort, Jolande Verstegen... zullen de keuze maken. Een lijst met suggesties van de wijsjes kun je vinden op www.zandvoortnieuws.nl. Tot zover nieuws en agenda uit de regio, Willem. En dan nu het, uh, het weerbericht. Het weerbericht. Ja, ja, ja, ja. Het weer in Zandvoort. Vandaag schijnt geregeld de zon, maar er kunnen ook buien met onweer voorkomen. De zuidwestenwind draait naar noordwest en is matig van kracht. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt. Er waart een zwakke noordenwind en de temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen schijnt de zon, maar er is nog steeds kans op een bui. Er waart een krachtige noordwestenwind en de temperatuur wordt hooguit 19 graden. Dit was het weerbericht. Ah, dat heb je wel mooi gedaan, eigenlijk. Mag ik dat zeggen? Ja, dankjewel. Oh, dan zeg ik het nog een keer. Dat heb je wel mooi gedaan. Ja. Dat zeg ik ook nog een keer. Dankjewel, Willem. Oké, okay, morgen. Nou, ik. <laughs> ik. <laughs> Oké. Okay. Nou, heel af en toe dan, dan lukt het niet echt met die jingles. Dan zijn die jingles gewoon weg. Maar dan geef je het. Het gaat om de muziek. En daar hebben wij genoeg van. tonight with a hunger for Ta te Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena te no Te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 Je luistert nog steeds naar Zandvoort, luncht het lokale geluid van Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist en uh, ik hoef dit niet alleen te doen, gelukkig. Ik doe dit samen met, uh, met Ingrid Bol. Nog steeds, ja. Nog, en nog steeds, ja. ja. En heel af en toe dan, uh, ja, dan moeten we eventjes een bakje koffie, die stoel die kraakt nog steeds. Moet je moet ik... gewoon gesmeerd worden. Ja, en die stoel... Heb je geen olie meegenomen. En de stoel ook trouwens, Want we nemen ja. altijd een zaag mee, hè, woensdag, dat weet je. Of daar, waar is dat ding eigenlijk voor? Om de week door te zagen natuurlijk. Oh mijn god, en ik dacht van nou, toen ik uit Oosten wegging, ging, ik denk nou dit hoor ik nooit meer. Maar ik hoor, ik hoor het, ik hoor het, ik hoor het nog steeds. Dus dat is hier, dat is ook zo. Ja, tuurlijk. Zeg maar. Oké. Okay. Nou ja, mooi staat. Ik zeg uh, prima, maar goed. Je luistert, uh, zoals ik net zag, in ieder geval naar uh, Zandvoort luncht En uh, dat gaat door tot twee uur. Er kwam nog een bezoeker straks, had ik begrepen van Ingrid. Ja, klopt, gezellig. En ik weet eigenlijk uh, niet zoveel van. Ik, uh, ja, ik ben maar van de techniek. Ik weet het eigenlijk allemaal niet. Eén van wat ik wel weet is uh, dat we hele goede muziek hebben. En dit is er bijvoorbeeld eentje: Santana. Corazon Espinado. De gitaarklanken van Carlos Santana. Met, uh, ja, met Robby's daar. Hè? Erg mooi. Maar ja, goed. Ja, deel, ja, ik heb nog even natuurlijk een, een kleine sociale boodschap. Een kleine sociale boodschap. Ja, onze collega Ro. Ja. Die wordt weer geopereerd vandaag. Oké. Okay. En die willen wij natuurlijk even van harte beterschap toewensen. vanaf deze plek. Dat herkent he, dat, uh... dat is eigenlijk mijn assistent op de woensdag. Ja. Dus uh, ja, ik hoop dat hij snel weer achter de schuifjes kan zitten. Daarom noemde jij me 6 Ro. Ik snapte het al niet. De Ro, nee. Uh, ik heet helemaal geen Ro. Hoe kom je erbij? Nu snap ik het. Nee, nee, nee hoor, dat is allemaal gein natuurlijk. Uh, roken vanaf deze plek uh, heel veel sterkte, jongen en uh, menningen. Het komt wel goed. Het komt wel goed. Zo is dat? Ik, uh, ik heb trouwens ook wat uh, eigenlijk. Want uh, normaal hebben we altijd een liedje van de sidekick. En uh, ja, door die Pokémon's uh, ben ik die jingle ook kwijt. Dus ja... Uh, Ingrid, <laughs> had jij nog een, een nummer waarvan je zegt van... Wow. Ja, zeker. Oh, is het zo? Ja, 96 Degrees. Ja? En dan live versie, akoestisch. Is, oh, dat, is Third dat... World. Ja, die vind ik echt helemaal geweldig. Is dat, is dat die, die uit, uit de Willem-Bruijs-show? Juist. Die versie? Ja, die ja. Oh mijn god, en dan moet ja. ik hem erop zoeken natuurlijk. Tuurlijk. Nou. Daar komt hij hoor. Dank je wel. In the shade. In the shade 96 degrees In the shade See mm -hmm. Yeah. Six Degrees, The Third World en dan wel de live versie. En dan werd ik een beetje aangevraagd door, door Ingrid. En, uh, Lekker. Ja. Wat zeg je? Lekker. Bitterballen? Ja, heerlijk nummer. Oh, heerlijk <laughs> nummer. Oh, sorry. Ik denk, denk nou, er komen, er komen bitterballen komen bitterballen, er binnen. Bitterballen, ja, mocht je willen. Dat dacht ik, dat dacht ik. Ja, nou ja, goed. Ik heb in ieder geval mijn, uh, mijn belofte ingewilligd. En uh, ja, we hebben een verzoekje. Een verzoekje? Ja, een verzoekje. Uh, mensen hebben toch een beetje de zomer in een uh, bolken, zeg maar. En uh, ja, daar, daar spelen wij op in, natuurlijk. We gaan eens even kijken wat, uh, wat ze dan zeggen. Tjan uh, Tjan, zeg je daar wat? Helemaal nee. niks. Nee. Helemaal niks? Nee. Gebr Misschien als ik het hoor, waarschijnlijk wel, maar niet uh, zo. Nee. Dat, dat is gebr gebrek en opvoeding. Gebrekken. <lacht> ja. Ik braad je wel weer bij. <lacht> Ja, de Chan Chan Buena Vista Social Club. En ik hoop echt dat ze weer gauw in Nederland komen. Want uh, ik ga voor de deur leren, dat weet ik nu al. Jawel. We gaan richting de klok van 1 uur. En dat gaat snel. En dat doen we met Gustavo Lima. <middels> Entre e faça a festa, me liga mais tarde, vou adorar vão nessa gata, me liga, mas tá balada. Quero que te concerte na madrugada, dança, olá, até o som daí a gata, me liga, mas tá balada. Quero que te concerta a madrugada, dança, olá, que hoje vai rolar o als je che che che che che che je che che che che che je che che che che che che che che che che che che che che che che che che che je che je je